Er, ja, dus dan zijn er al op. heel veel ouderen natuurlijk aanwezig. Ja, ja. En jij bent daar dan gewoon. Ja. Maar, dat maar ze hoeven het... niet per se oudere ja. ouder mensen te zijn hoor. Want, ja, oh, dat het is voor alle leeftijden. Het slechtziende product is natuurlijk ook voor mensen die ja. jonger zijn. Uh, ik verkoop ook Braces. Uh, ja, dat ja, is ook voor jongere mensen. Uh, en niet te vergeten de steunkousen, elastische ja. therapeutische kousen, die ik ook uh, aanmeet. En die zit dan ook weer in het vergoedingssysteem.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 Dus uh, dan kom ik gewoon even langs. En dat is gewoon ook een extra service. Nou, dankjewel. Je dat is toch heel goed om te weten.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 Boeken kan lezen. Je kan ook de, de radioboden voorgelezen krijgen. Oh. Want ja, ook die zijn vaak met hele kleine letters geschreven. Ja. Ja. Uh, je kan uh, op uh, um, uh, de tv als daar ondertiteling uh, of een uh, ja, ondertiteling, dat kan je dan laten voorlezen ook. Dus daar heb je gewoon een hele hoop mogelijkheden ook voor. Meer ja. als bij zo'n DC-speler.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 Oké. Okay. <laughs> Bedankt. Jij ja, ja. ook.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 So the bad luck away down, Walking fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I need you. And I miss.